...met het NOS Journaal. In Nijmegen is een stadsbus tegen twee huizen gereden. De chauffeur is daarbij om het leven gekomen... ...en de zes passagiers zijn gewond geraakt. Drie van hen ernstig. De bus reed in een bocht rechtdoor. Mogelijk was de buschauffeur onwel geworden. De schade aan de rijtjeswoningen is aanzienlijk. De bewoners zaten achter in de tuin. Ze konden vannacht niet thuis slapen. De liberaal Komorowski wordt de nieuwe president van Polen. Hij versloeg de conservatief Jaroslav Kaczynski met een paar procent verschil. Na het bekend worden van de Exit Polls feliciteerde Kaczynski zijn tegenstander al direct met de overwinning. Bor uh, Bronislav Komorowski is waarnemend president sinds Lech Kaczynski, de tweelingbroer van Jaroslav, in april omkwam bij een vliegtuigongeluk in Rusland. De A67 is weer bijna helemaal open. De weg werd vrijdag afgestoten vanwege de grote natuurbrand op de Strabrechtse Heide bij Eindhoven. Tot vannacht was nog één rijstrook dicht. Op basis van warmtebeelden die gistermiddag van de brand zijn gemaakt... denkt de brandweer het bluswerk in de loop van vandaag te kunnen afronden. Door de brand is 150 tot 200 hectare natuurgebied verloren gegaan. De deelstaat Beieren heeft binnenkort het strengste rookverbod van heel Duitsland... In een referendum stemde 61 procent van de kiezers voor de maatregelen om geen uitzonderingen meer toe te staan. Vanaf 1 augustus mag in geen enkele horecagelegenheid meer worden gerookt. Dit jaar is er nog wel een uitzondering voor het Oktoberfest in München. Ondanks de uitschakeling op het WK met 4-0 door Duitsland is het Argentijnse voetbalelftal bij hier enthousiast ontvangen... Langs de snelweg en bij het hoofdkwartier van de voetbalbond werden de spelers toegejuicht en er waren spandoeken met de oproep aan Maradona om bondscoach te blijven. De Braziliaanse bondscoach Dunga en zijn staf zijn zoals verwacht ontslagen na de uitschakeling door Oranje in de kwartfinale. Het weer bewolkt in plaats van wat lichte regen. Het wordt 19 graden op de Wannen en 24 graden in Limburg. Morgen wisselen bewolkt en ongeveer dezelfde temperaturen. Vanaf woensdag flinke zonnige periode, temperaturen rond of boven de 25 graden. Dit was het.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 Ja, gisteravond of gistermiddag vinden we de klanken nog mooier, Albert Jan. Die uh, Zuid-Amerikaanse klanken. Alles, alle, alle muziek die uit Zuid-Amerika oh, komt. Super, prima. Gewoon super. We hebben gewonnen en dat zullen we weten ja. ook vanmiddag. Uh, heel veel Braziliaanse muziek tussen 2 en 5 uur. Het is uh, even na twee, uur. Uh, we mogen weer. We mogen weer. ZFM. Voor Zandvoort en de regio. Goedemiddag, luisteraars en goedemiddag, Albert-Jan. Goedemiddag, Rob. Goedemiddag, luisteraars. Welkom wederom live van CFM vanaf het gasthuisplein. Hoe is het met Rob? Ja, helemaal goed. Ja? Ja, super. Lag je er een beetje op tijd in gisteren? Oeh, heel vroeg, heel vroeg. Heel vroeg. Heel vroeg. Maar het was ook nodig hoor. Dus, ja, ja het <laughs> ja, sloopt. Het sloopt je op een gegeven moment. Ja, maar, maar wel zo, gezellig. Ja. Superfeest natuurlijk. Maar goed, daarnaast, naast het voetballen natuurlijk, gebeuren ook een heleboel dingen. Zeker regionaal. Zo staan we natuurlijk de komende drie uur. Gaan we weer kijken naar wat er zoal gebeurt in, en rond Zandvoort. En dan met name via de evenementenagenda. We gaan kijken wat het circus voor film, films in de aanbieding hebben de komende week. Uh, we krijgen natuurlijk om half drie Lex van der Hoorn, onze enige eigen weerman. Onze eigen weerman, dus ja. Ik ben erg benieuwd of hij nog regen gaat voorspellen. Nou, ja, ik hoorde net uh, slechte berichten dat we rond half vier buien kunnen gaan verwachten. Dus. Ja, dus hm. kijken wat Lex daarvan vindt. Uh, we krijgen uh, tussen drie en vier, gaan we even bellen met Roy van Buringen. Want die gaat ons het een en ander vertellen over buurman versus buurman. Weet jij waar dat voor staat? Ja, een feest op strand. Morgen. Feest op strand. Ja. Oké. Okay. En eh, rond de klok van half vier gaan we bellen met Jacqueline van Klaveren. Want die gaat ons wat vertellen over de IVN Zuid-Kennemerland wandeling op 4 juli aanstaande. En daarnaast natuurlijk een heleboel internationaal sportnieuws. Eh, naast het voetballen natuurlijk wordt er ook nog getennist vanmiddag. De damesfinale Wimbledon en morgen de heren. En momenteel zijn de DTM-auto's zich aan het kwalificeren op de Norisch Ring in Duitsland. En natuurlijk vanmiddag de proloog in Rotterdam, de Tour de France. Kijken we ook even naar vooruit. En wat zullen die Duitsers belangrijker vinden? Het voetbal van vanmiddag of de DTM van vanmiddag? Ik denk het voetbal. Het voetbal, ja toch wel, is wat belangrijk. Ja. Vanmiddag mogen ze tegen Argentinië. Wow. Oh, spannende wedstrijd. Maar, en kunnen wij rustig achteroverleunen. Wij gaan rustig achteroverleunen en kijken hoe dat afloopt. Ik ja. uh, ben heel erg benieuwd. Om 4 uur start die wedstrijd.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 En ja, dat krijg je dan onder zo'n plaat, dan ga je filosoferen over het voetbal. Ja. Nederland-Duitsland in de finale. Kan. Dat zou een mooie finale zijn, hè? Maar er is nog een optie. Wat, wat jij zegt, de derde, vierde plaats. Ja, dat kan ook. Dus ik bedoel dat Nederland tegen Duitsland moet om de derde en vierde plaats. Dus... Oké, okay, nou spanning alom dus. Vanmiddag gaan we het weten wat de Duitsers gaan doen. Ja, ik verheug me wel op die wedstrijd hoor. Zou zeker van, weten. Uh, even bikkelen worden. Met Heb je trouwens gisteren dat van Wesley Sneijder gezien, dat hij naar die camera toe liep? Ja, ja, ja. Dat was dus ja, ja. echt een, een replica van Maradona, hè, zoveel Cheaper. jaren terug. Alleen Wesley Sneijder was niet aan de drugs. Kijk, dat scheelt weer. Dat was maar dat <laughs> toen wel. Goed. Um, Oké, okay, Albert Jan. Ja, ons programma wordt toch goed beluisterd. hè? Kan je nog herinneren dat we vorige week hadden over de OZB-belasting? Ja, klopt. Dat ze plannen hadden om dat te gaan verhogen. Ja, en dat, dat, dat wij dat geen goed idee vonden. Nee. Maar nou lees ik dus vandaag in de Handvoortse in, in de, in de, in de, in de Courant... dat de plannen van het college om de oorroerend zaakbelasting te verhogen met de macronorm... is door de Raad afgelopen dinsdag niet geaccepteerd. Waarvan akte? De macronorm, de maximale verhoging die jaarlijks gebruikt mag worden... en die door Den Haag wordt vastgesteld, komt dit jaar uit op 4,4%. De OZB daarentegen in de gemeente Zandvoort wordt nu trendmatig... met de inflatiecorrectie van procent verhoogd. Daar houden we van. Dan, dat is beter. Dus dat betekent dat de vrije verkoopwaarde van huizen dus ook omhoog moet. Okay. Omdat, om dat al okay, weer te compenseren. Okay. Maar goed, uh, we worden goed beluisterd. Uh, Rob, dat doen ja, we. Jazeker, want uh, Marie is geholpen. Ja. Die hebben een reunie verzorgd door onder meer Ralf Kras. Ja. En die hadden wij vorige week in de uitzending. En waar Reempel wederom eentje gevonden. Ja, want er is wederom een oproep voor een andere reunie. Weliswaar van dezelfde Maria School. Want Frank Geuzenbroek, René Rubeling en Ron Verstegen zijn op zoek naar hun klasgenoten van de zesde klas van de Maria School uit 1970. Ze willen namelijk op 3 oktober aanstaande een reunie CQ Borrel organiseren voor de twee zesde klassen die in 1970 de Maria School hebben verlaten... voor de middelbare school. De namen van de meeste medeleerlingen zijn grotendeels wel bekend... maar een hoop huidige e-mail-adressen cq helaas niet. Bij deze natuurlijk het verzoek aan de betrokkenen... om een mailbericht te sturen naar het mailadres. En dan komt-ie mariaschool1970-casema.nl 1970 mariaschool1970, Slash 1970 voor een vrij vertaald schuin streepje mm -hmm. casema.nl. Met hun naam en adres en telefoonnummer zodat een uitnodiging gestuurd kan gaan worden. Eén ding is zeker, de Marierschool en de leerlingen die zijn enorm actief. Was dat gewoon een leuke super, school? Super actief. Was dat zo'n leuke school? Ja, staat? volgens mij wel. Wat ik gehoord heb, een hele leuke school. ik heb er zelf niet opgezeten. Oké. Okay. Het oge van zon zee Zandvoort en Zomerhit Zomer komt vanzelf naar je toe op de radio bij CFM Zelfort. Bij de, de Parijs was dat en de Cuba Medley. Zuid-Amerikaanse muziek heeft wel wat. Hè? Hij is lekker echt zou hij. Hé, hey, wij kregen net nog even een seintje van, van, van mijn redactie. Mo, waarvoor hartelijk dank. Ja, de School is heel ja, erg actief zei de net. Nou, ja, want eh, namens tijdens een sponsorloop die ze in maart hebben gehouden, lieten leerlingen van de Maria School zich sponsoren voor hun prestaties. Het geld zou gaan naar de sarsoïde, sar, Sarsoïdose Belangenvereniging Nederland. De ziekte waaraan de leerlingen vorig jaar hun leerkracht hebben verloren. Het totaalbedrag werd afgelopen vrijdag tijdens het eindejaarsfeest van de school bekendgemaakt. Niet minder dan het gigantische bedrag van 4000 euro bleek te zijn opgehaald. Zo. Twee bestuursleden van de Belangenvereniging kwamen persoonlijk het bedrag in ontvangst te nemen. En ons applaus natuurlijk. hè? Ja, helemaal ah, goed. Schandioos. En wij waren er ook bij. Ja, Maurice. Helemaal Maurice goed. wil meteen uh, wat zeggen. Ja. Ja, die meneer bleef maar praten. Hè. Die, die bleef echt praten, praten, praten. <laughs> Maar ik wil even een kleine correctie maken. Dat was niet afgelopen vrijdag, dat was vorige week vrijdag. Vorige week vrijdag. Oké, okay. goed. Dank u. Ja, wij waren erop. Zet ja, wij waren erbij. Zet dat was prima. bij. Ja, goed hè. <laughs> zet dat er dan bij. Sophie. Vorige week vrijdag dus. Oké, okay. vorige week vrijdag. Maar goed, ja. 4000 euro voor het goede doel. Geweldig. Helemaal goed. Thuis een heel mooi schoolfeest. Ja, was een leuk feestje. Oh ja, hè? jullie hebben de muziek daar. Ja, we hebben ja, gedraaid ja, je, ja, ja, nou Maurice die heeft zich helemaal rot gedraaid. En hoe ging dat? Ja, super. Wat draai je Wat? dan zo voor die, uh, die jongen? après -ski. ski in de zomer. Ja, dat is logisch. Apres ski, hartje zomer. 20, 30 graden buiten. Nee, dat was super. Apres ski muziek, top 40 muziek. Alleen één nadeel. Als je nou op een 8 graden draait, moet er wel diesel in zitten. Dus ik heb even een half uurtje pauze gehad na het okay. keertje. Lang leven brandverzand voor nog bedankt daarvoor. Die ging even snel diesel halen. Kijk, helemaal op goed. De kazerne. Het feest was weer helemaal geslaagd. Ja, zeker weten. En volgend jaar weer een eindejaarsfeest natuurlijk. We zijn bij er weer bij. die actieve school, de Mariuschool in Zandvoort. En wij zijn er weer bij, Rob. We zijn er weer bij en dat is prima. <laughs> <laughs> Guus Mellers en Marco Bosato. Dat is de volgende die we voor je gaan draaien. Toepasselijk, hè? Op deze zonnige zaterdagmiddag. En hou het zonnig, dat horen we zo dadelijk van Lex van de Hoorn. Hier is Schouder aan Schouder.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 Het mooiste licht voor ons, het mooiste licht voor ons. Als we schouder aan schouder staan, schouder aan schouder staan. Als schouder aan schouder staan, schouder aan schouder staan. Schouder aan schouder met hetzelfde doel. Mooiste als een schouder aan schouder staan, als schouder aan schouder staan, schouder aan schouder staan. En als we schouder aan schouder staan, dan lukt het allemaal wel. Hebben we gistermiddag uiteraard gezien, hè? Nederland, Brazilië, wat een wedstrijd. Oh, ik heb straks nog wat mooie reacties van internationale kranten. Oh, ja, daar ben ik wel heel benieuwd. naar. is niet te Hé, het is half drie. Snel over naar Lex van de Hoorn. Lex, een hele middag. en welkom in de uitzending. Ja, goeiemiddag, Rob. Goeiemiddag. Hoe heb jij het gistermiddag beleefd? Eh... Eh... De koele kant. Oké, okay. aan want, de koele want, kant? Ja, het was, uh, ik vond het aan de koele kant, want uh, het was in het uh, in het uh, zuidoosten van het land, in Brabant, was het 35,5 graad. En wij hadden hier in Zandvoort hadden we 29,5 graden. Oh, dus wat koud zeg, wow. Ja. <laughs> nee, super ja. temperatuur hè, gisteren. Ja, dat was helemaal goed. En dan moest je toch echt al op het strand zijn om een beetje verkoeling te krijgen. Ik was blij met de wind die erbij was. Ja, hè? Ja, ik zeker ook. wel. Oeh. Ja, het was helemaal goed. Alleen de wind viel helemaal weg in het eind van de middag. Ja, dat voelde ik ook meteen. <laughs> ja, en toen werd het nog warmer. Inderdaad. Zo, ja. hè. En we kregen het warm van de voetbalwedstrijd, dus het was dubbel op, hè? Ook dat nog, ja. Ook dat nog. Ja. Nou, Lex, we krijgen allerlei vervelende berichten te horen over dat we het vandaag misschien niet droog blijven houden. Ja, nou, dat, uh, dat klopt, wel. Dat klopt. Oh. En, uh, de, volgens de laatste berekeningen gaat het om rond 4 uur regenen. En een paar spettertjes of een uh, behoorlijke bui? Nou, de, kijk, de, de, meeste, de zwaarste buien die vallen in het binnenland. Want in, in, uh, in, in Brabant, daar, uh, daar is het veel warmer dan hier in het oosten van het land. En uh, daar komen dus de zwaarste buien en wij houden het waarschijnlijk gewoon met regen. Maar dat duurt wel een tijdje hoor, oh. voordat het dan weer droog wordt. Dus uh, of jij droog thuiskomt, dat kan ik je niet garanderen. Nou ja, ik zou zeggen, ik heb vanavond een uh, strandfeest, dus uh, het begint om 7 uur. Oh jee. Nou, De... <laughs> dan, hoop ik dat, dan hoop ik dat het droog is. Tuurlijk, moet lukken. Maar, maar, maar, ik, maar ik kan je niks garanderen, Rob. Oké, okay, nou we moeten het gewoon even afwachten, Lex. Oké, okay. nou het is dus vandaag hebben we wolkenvelden afgewisseld door zon en met later dus uh, een kans op regen. En die, die kans is heel erg groot, die komt dus rond 4 uur gaat het regenen. Er staat een zwakke tot matige west-to-noordwestenwind. En de maximumtemperatuur die komt uit op ongeveer 23 graden in Zandvoort. En aan het strand is het een paar graadjes koeler. Dat zal rond de 21 graden zijn. Jo, wat een verschil dan met gisteren hè? Het er, uh, er zit bijna 10 graden verschil in. Ja, en, uh, ja dan uh, ga ik meteen uh, naar uh, morgen. Ga, ja. Gaan we verbeteringen kunnen verwachten? Ja. Oké. Okay. Dat, gaat, dat gaat helemaal goed, dan is het meest zonnig. En er staat een zwakke tot matige Zuid-Zuidwestenwind, dus die komt iets meer uit het zuiden. En de maximumtemperatuur die komt dan uit rond de 22 graden in Zandvoort. In het oosten van het land uh, is het dan nog wel wat warmer, maar wij zitten in Zandvoort met 22 graden. Nou, en maandag, dan, uh, ja, dan is het toch eventjes uh, even terug naar wolkenvelden en uh, kans op wat regen. En dat is vooral s'morgens. En dan s'middags gaat het opklaren. En er staat dan een zwakke tot matige zuid-zuidwestenwind. En de, de middagtemperatuur komt dan uit op ongeveer 21 graden. Ja, dat is wat lager omdat de zon uh, er later bij komt. En die, die is dan niet zo warm meer. Ja, wat is de gemiddelde temperatuur eigenlijk voor de, de, de tijd van het jaar? Die is uh, rond de 21 graden. Oh, dus, uh, dus we doen het uh, gewoon uh, gemiddeld? Ja, we doen het gewoon goed. Okay. We, doen het, we doen het gewoon goed. Ja, en de super. zeewatertemperatuur, ja? die, uh, die is rond 19 graden op dit moment. 19 graden, nou dat is ook wel uh, heerlijk toeven toch? Ja, ik ben er al in geweest van de week en uh, toen was het 18 en toen was het ook al te doen. Dus met die 19 graden moet het helemaal kunnen natuurlijk. Hè? Ja, en het uh, zeewater is van uh, enorme kwaliteit hier voor de kust van Zalvoort. Lekker, uh, lekker zwemwater. Goed zwemwater. Ja, ja. zeker weten. Gezond. Nou, en de rest van de week, Rob, daar mogen we echt niet klagen hoor. Na, na maandag, dan gaat het uh, echt wel goed. Het wordt, blijft aanhoudend zomers. Met soms een regen of onnisbijen, nou, die krijgen we dus op, uh, op maandag. En vanaf woensdag gaan de temperaturen weer oplopen. Oké, okay, hey, dat klinkt goed. Ja, dus. Helemaal niet slecht voor een uh, vakantie in Zandvoort. Nee, nog even naar uh, gisteren kijken trouwens. Een uh, dag met uh, enorme hoge temperaturen. Wat mij opviel, Lex. Is ja. dat het al heel lang van tevoren voorspeld was. dat het uh, die vrijdag enorm warm zou gaan worden. En meestal, ja. ja, het weer in de toekomst. toch een beetje moeilijk voorspelbaar. Hoe kan het dan dat, uh, dat uh, dit uh, toch goed uh, uitgekomen is? Nou, dat komt dus, Rob, dat zal ik je vertellen. Er worden computerberekeningen gemaakt en als je meerdere dagen achter één dezelfde verwachting hebt, dan kan je er wel van uitgaan dat het zo blijft. Dus dat het zo wordt. En ook meerdere computers, verschillende computermodellen, die zeiden dat ook allemaal hetzelfde. Nou, en dan kan je er wel van uitgaan dat het zo, zo gaat worden. En dat is nu dus ook met die woensdag, dat die temperatuur omhoog gaat. Daar kan je wel van uitgaan dat dat zo is. Oké, okay. en uh, ja, de temperatuur gaat omhoog. Wanneer kunnen we weer zo'n warme dag als uh, afgelopen vrijdag verwachten? Nou, dat, dat, dat zit nog even, even niet in de pijplijn, Rob. Dat, Vo uh... Voorlopig even niet. <laughs> nu even, ja, niet. even, niet. <laughs> nu even ja. niet. Nou, Lex. Nou, het, het golf hebben we niet gehad, Rob. Dat is, uh, dat is passé. Nee, oké, okay, maar die komt er nog aan. Daar heb ik alle vertrouwen in. De laatste hier was trouwens in uh, 2006. 2006, oh. oh. Nou, dan wordt het dan weer eens tijd. Ja. Ja. Wordt dan wordt het dan weer even tijd, hè? Ja. ja. Goed. Um, dus volgende week, nou, dat is, dat is een duidelijk verhaal. Uh, ja. Vanavond een beetje regen, nou, dus we af... verkoeling kan geen kwaad. En morgen is het weer heerlijk strandweer. Ah, Daar gaan we weer naar strand. Oké, okay. Lex, mensen die okay. het weer uh, willen blijven volgen kunnen terecht op internet. Waar moeten ze dan zijn? Dan kunnen ze kijken op www.meteopagina.nl Op je mobieltje kun je terecht op www.meteopagina.nl slash mobiel en natuurlijk op, uh, op televisie, hè? op CRM. Op kanaal 45 om precies te zijn. Dat weet jij dus. Helemaal goed. Hey Lex, mag ik je weer hartelijk danken? We een fijne dag verder. En, en geniet, geniet er morgen van. Hè? Ja, morgen ga je gewoon weer lekker naar het strand, neem ik aan. Ik heb wel. Nee, je hebt helemaal gelijk. <laughs> Lex, en we spreken je volgende week weer zo Tot rond Tot half drie. Dank je wel. collega Albert Jan weet me altijd weer te verrassen met deze plaat van Carly Simon en Joorzal Veen. Ja, ik heb een poosje een paar weken ja, zo maar gehouden. Hij blijft lekker. Hij blijft lekker zo voor de zaterdagmiddag. Best CFM. Zandvoort op zaterdag. Nou Maurice Mulder hij heeft een uh, nieuwe job hè, weet je dat? Vertel. Hij is horeca af. Hij doet tegenwoordig alleen nog maar mee aan de toto. Omdat ik nou drie keer de pool drie heb keer, gewonnen. Drie keer de pool pas. Jongen, ja. jongen, jongen. Drie keer pas van de vier wedstrijden. Dat is uh, Dagobert Dukken die <laughs> nu aan het woord hoort. Hoor. Maar we gaan hem dinsdag ook weer winnen. Ik denk dat het dan uh, 2-1 gaat worden voor Nederland. 2-1 voor Nederland. Ja. Tussenstandje even. Dan weten we wat we in moeten ja, ja, vullen. 1-1. 1-1? Oké, okay, ja. 1-1, 2-1. Nou, hij staat genoteerd voor die smulder. <laughs> <laughs> en dan gaan wij snel weer naar het strand. Want voor het weten kan het niet meer. Hè? Na vier uur bijvoorbeeld. Dit dus, nee, is regenen. de Pasadena Dream Bands. Hey! was in November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 De bekende klankers op de zaterdagmiddag bij CFM. Dat was Chaka Khan en I'm Every Woman. Nou, we waren een beetje over het voetbal aan het praten. We hadden het over de hoekschop van Robin van gisteren. Ja, die was... Uh... Ja, ik, ik snap hem nog steeds niet. Ik... Wat, wat deed die nou? Wat deed Het ja, nou? was, was, ja, was een beetje dat, je, van die uh, comics in de krant hè? van uh, Tikkie Terug Jaap. <laughs> Echt wel. Zijn schitterende cartoons zijn dat. En die maar de, de, dit kan, heeft hij hem nou genomen of niet? Deze kan er ook wel bij. Dit was ook wel erg slim van hem. Maar goed, natuurlijk uh, vele reacties over, all over the world over de wedstrijd van gisteren natuurlijk. <laughs> Want ook in het buitenland werd de wedstrijd nederland brazilië nauwlettend gevolgd. Dankzij een Braziliaans eigen doelpunt en een kopbal van Wesley Sneijder... kwalificeerde Oranje zich voor de halve finale. Nederlandse moed, noemt de boulevardkrant The Sun, de Engelse boulevardkrant The Sun, onze winst. Een dik verdiende comeback, stelde de Daily Telegraph. Brazilië schiet, schiet, schiet zich in de eigen voet, oordeelt Duitse Zeitung De Bild. De Duitse krant verwijst naar de rode kaart en het eigen doelpunt van Felipe Melo. Het is de eerste keer in 97 WK-wedstrijden dat Brazilië de bal in eigen goal werkt. Nou, dat moet toch ook een keer geoefend hebben? Daarom. Nederland neemt wraak voor de uitschakeling in 98, schrijft The Guardian. Eind, einde van een droom, kopt Korea Brazilianzi. Na een voortreffelijke eerste helft kosten twee fouten Brazilië de wedstrijd. Zo gaat de website even voorbij aan de drie dotten van kansen die Oranje tegen het eind van de wedstrijd kreeg. En deze helaas om zeep hielp. Keeper Julio César, die middels een blunder de eerste goal van Oranje inleidde... kon nog wel waardering opbrengen voor de Oranje tegenstander. Het vertrouwen was groot, maar Nederland verdiende de zegen in de tweede helft zeker. De Carreiro de Rio... Dorio verwijt Felipe Melo heel wat. Hij bracht met een prachtige assist Robinho in stelling voor de 1-0. Maar had medeschuld aan de 1-1 en liet zich makkelijk uit het veld sturen. Nou, die andere, die, die Bastos, nou, die had er ook al lang uitgemoeten... Want die ja, had een paar tackles op Robben. Maar goed, die, die werd uit de voorzorg in de tweede helft, maar door de, door de coach van het veld gehaald. Maar goed, dat was tot zover de internationale uh, pers ten aanzien van Nederland-Brazilië. En wij zijn er heel erg blij mee natuurlijk, hè, die 2-1 overwinning. Wij wel? Hoppa, die is in de pocket. En... En de, uh, aankomende dinsdag Uruguay, appeltje eit, We gaan rustig, we gaan En die Duitsers gaan. die mogen vanmiddag om 4 uur, Robert Jan. Weet je wat Kruis zou zeggen? Wees veel succes in ieder geval. Ja, is wel. voor hun. Hier ben ik geboren en laufe door die straßen. Ken die gezichten, jedes huis en jeden laden. Ik moest maar weg, Ken jede taube hier bijna. Daumen raus, ik warte op. Een schicke vrouw met schnellem wagen. Die zonne blendet, alles fliegt voorbij.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 I'm zero.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 Ja, en toen was het stil, Albert-Jan. Techniek staat voor niets hè. Dat was Brickhouse, in ieder geval het ene laatste plaatje wat we in dit uur konden draaien. Zo dadelijk zijn we bij je terug na drie uur met nog twee langs op zaterdag. Heel veel voetbalnieuws en uiteraard de andere nieuwtjes, je hoort ze bij CFM. En wakker wakker, dat is de laatste die we voor drie uur gaan draaien. Hier is Shakira nog een keertje. Graag tot zometeen. watching.